De zilveren Nipkowschijf voor het beste tv-programma gaat dit jaar naar het VPRO-programma O'Hanlens Helden. Dat twittert jurylid Jean-Pierre Gele. De prijs wordt elk jaar toegekend door een jury van televisierecensenten van kranten en tijdschriften. In O'Hanlens Helden maakt avonturier Redmond O'Hanlens dezelfde reizen als een aantal ontdekkingsreizigers in de 19e eeuw. De zilveren reismicrofoon voor het beste radioprogramma gaat naar VARA 3FM-dj Giel Beelen.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 ANRB, verkeersinformatie. De avondspits is nu wel voorbij. Er staan nog wel een paar files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... na een aanrijding tussen knooppunt Leenderheide en Leende, 4 kilometer. Maar de weg is wel weer vrij. De restanten van de avondspits zien we nu nog rond Utrecht op de A27 naar Breda... tussen Noorderloos en Gorkum, 2 kilometer. A28 van Utrecht naar Amersfoort voor de afrit Den Dolder, ook 2 kilometer. De ja, N33, Veendam is nog altijd in beide richtingen dicht tussen Eeksterveen en Bareveld. Na een ongeluk, uh, dat gebeurde vanmiddag. Het veroorzaakt vooral file richting Veendam tussen Gieten en Bareveld 2 kilometer. Eva is 5 en dat viert ze. Dus heeft ze zichzelf getrakteerd op een spectaculaire parachutesprong van 4000 meter. Want 5 jaar zelfstandig ondernemer, dat is iets om trots op te zijn. Wil jij ook elk jaar zorgeloos je ondernemersverjaardag vieren? Kijk dan op goudse.nl, want de Goudse biedt verzekeringen voor ondernemers van alle leeftijden. Stel u ontvangt een AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank. Dan is het handig om te weten dat uw vakantiegeld in mei overgemaakt wordt.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 Dames en heren, goedenavond. Onze gasten ontving de Erik hazelhoff Roelsema prijs voor de eeuwigheid verzameld. Haar biografie over Helene Kruller-Muller... waarvoor ze ook al het lintje van de boekverkoper... en de Jan van Gelder-prijs kreeg. En nu werkt ze aan de enige echte Boudewijn-Buch-biografie... die over een jaar of vier, vijf moet uitkomen. Hier is Eva Rovers. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 9 mei... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag... op Radio 1. U kunt reageren op deze uitzending... via ons gastenboek radiokunststof.nl... of via twitter.com, hashtag radiokunststof. Kom maar op met uw vragen of opmerkingen. Heeft u bijvoorbeeld ergens nog een kist met een briefwisseling liggen... met Boudewijn Buug, zijn ze dol op hier in de studio. Eva Rovers zou een gat in de lucht springen... alhoewel, ze heeft al een heleboel briefwisseling... Van hem, Maar er kan altijd wel meer bij. Of andere nieuwtjes, berichten, commentaren. Kom maar op radiokunstof.nl. Eva Rovers, welkom. Dank je. We gaan zo meteen uitvoer spreken over de bekroonde biografie. Helene krullen Over je nieuwe project, de biografie van en uh, van Bug. Maar eerst, heb jij ooit gedacht dat jij zo lang en zo intensief... Uh, aan het leven van een ander zou wijden eigenlijk? Nee, had ik van tevoren niet heel snel bedacht. Maar um, uh, het, dat was misschien juist een voordeel. Want als je daar van tevoren heel veel mensen schrikken, altijd als ik zeg: ja, ik ga nu vier jaar met Boudewijn en bezig. Of vier jaar met Helene Krullenmuller. Uh, maar uiteindelijk is het eigenlijk heel erg kort. En het is, uh, het, het is ontzettend leuk en ontzettend spannend om te doen. En je wordt helemaal meegenomen door iemands leven. Dus, uh, maar wat, ja. wat, wat, wat doet dat met de mens? Wat doet dat met jou? Um, nou ja, dat je uh, veel vragen blijft stellen en dat je, ook, uh, dat je gaat echt in een leven duiken. Um, uh, ja, je staat letterlijk met iemand op en je gaat ermee naar bed. Is er dan nog wel ruimte voor een ander? Uh, daar is zeker ruimte, dat moet ook, anders, dan, uh, anders word je die persoon dat is ook niet de bedoeling. Uh, maar ik kan me moet, nou wel ja. voorstellen dat je gaat malen... en dat zo iemand ja. gewoon helemaal in je gaat schieten. Ja, nou, met Helene krullen ik had, uh, ik had van haar uh, ruim 3400 brieven een, een hele tijd geweest... dat ik dag in dag uit die brieven las. Op een gegeven moment moet je daar gewoon mee stoppen. Ja, omdat je echt, uh, je, je, ik was bij wijze van spreken verbaasd om de deur uit te lopen... en auto's op straat te zien. dat ik helemaal in de periode rond 1900 zat. Dus je, je moet op een gegeven moment wel echt uh, stoppen. En, je belde in plaats van een taxi een koets? Uh, bijvoorbeeld. Ja, dat een, dan weet je dat je op moet letten. Ja. Dus uh, nee, dat, dat, uh, dat, zijn, uh, dat zijn hele leuke dingen om mee te maken. Omdat je echt helemaal in zo'n leven kan duiken. In een tijd ook kan duiken. Um, daar ook een beetje voelt alsof je er onderdeel van bent. Maar. Um, Uiteindelijk moet je als biograaf toch ook altijd het overzicht blijven houden... en afstand blijven houden. Dus je moet om de zoveel tijd echt even eruit stappen. Ook en, letterlijk. Letterlijk, ja, ja, ja. ja. Nou, Je hebt een waanzinnige uh, werk verricht met uh, de biografie van uh, Helene uh, Krullen-Muller. Het is een, een lijvig boek, 600 pagina's. Lichte troost voor de mensen die niet van dikke boeken houden. Er staan heel veel plaatjes in. Ja. En het is zeker 100 pagina's aan noten. Precies. Want je bent <laughs> erop gepromoveerd... Ja. en dan hoor je een heel notenapparaat eraan aan toe te voegen... Maar het leest fantastisch. Het is heel goed geschreven. Het, is, ja, het komt over als een zeer zuiver en, en intelligent boek. En het is dus niet voor niets bekroond. Uh, voordat we die... Uh, diepte induiken van dat leven. Uh, even de waan van de dag. Het, het nieuws van vandaag. Uh, in de krant staat vandaag dat het Stedelijk Museum in Amsterdam... inmiddels al acht jaar gesloten vanwege die grootscheepse verbouwing... kampt met grote financiële problemen. Vanaf 2013 raakt het een vijfde van haar subsidie kwijt. En dan hebben we het over bijna... 2 miljoen euro per jaar. En dat heeft alles te maken met grote bezuinigingen uh, in de Amsterdamse kunstwereld. Maar het Stedelijk Museum in Amsterdam wordt wel het hardst aangepakt. En dat heeft allemaal weer met die formalen dijdenverbouwing uh, te maken. Een traject vol tegenslagen. Vier jaar liep het uit. De aanneming ging failliet. De kosten werden uh, tenminste 20 miljoen euro hoger dan de 127 miljoen euro die gepland was. Oneenigheid tussen gemeente- en museumdirecties enzovoort. Ik moest meteen denken aan het hoofdstuk De bouw van Krulle Muller. Ja, ja, ja, ja, dat was uh, ook een rampenverhaal, natuurlijk. Dat een leidensweg. Echt een Ja, het grootste deel van het verhaal is toch echt wel de aaneenschakeling van tegenslagen. en eigenlijk van dezelfde soort. Inderdaad, ook een, een economische crisis. Ook een, een rand van faillissement. Of in ieder geval, wat betreft krullers dan. Ik wil niet zeggen dat stedelijk op de rand van faillissement staat. Maar grote financiële tegenslagen. en uh, een bouw die gestopt moet worden, noem maar op. Waarin het interessant is om te zien dat in de tijd van Krulle Muller. het een particulier initiatief was ja. van de familie Krulle Muller, dus. met particulier geld. wat onder andere in het bedrijfsleven. of voornamelijk in het bedrijfsleven was verdiend. en wat uiteindelijk door de overheid overgenomen moest worden, omdat het niet meer ging lukken, hè? Daarom heeft, heeft uh, Helene... Deels. Het, is, het was natuurlijk het was particulier geld, dat is zeker. Uh, het is niet zo dat het Rijk uiteindelijk uh, een, een schenking heeft gedaan. Helene heeft haar collectie uh, aangeboden aan de Nederlandse overheid. al ja. daarvoor heeft ze een lening gekregen... om inderdaad het museum te kunnen, uh, te kunnen voltooien. In een veel kleinere vorm dan oorspronkelijk de bedoeling ja. was. Want het was echt... De bedoeling dat er een gigant, een soort Louvre op de Veluwe zou verrijzen. Nou, dat is niet gebeurd. Maar zij heeft wel zeker in de laatste paar jaar... heeft zij heel intensief met de, uh, met de Rijksoverheid samengewerkt... om tot een oplossing te komen om inderdaad dat... Ja, om er een soort publiek-privaat samenwerking van te ja. maken... om toch op die manier dat museum van de grond te krijgen. En in die wetenschap, want jij hebt die samenwerking zeer nauwkeurig bestudeerd... en ook alle, alle geschriften gezien die daarover en weer zijn geweest. Uh, als je dan kijkt naar het Stedelijk Museum... kun je ons dan nog wat nieuw licht op deze zaak laten schijnen? Want Oeh. ik heb het idee dat we hier nog toch in een vrij ingewikkelde uh, liaison zitten ja. op dit moment. Ja, ja, ja. Nou ja, ik, het, het is een ontzettend complexe situaties. Dus ik durf daar eigenlijk bijna mijn vingers niet aan te branden. Maar wat ik wel denk, is dat er um, uh, ja, dat, dat deze bezuinigingen, die ik denk dat daar moeilijk aan te ontkomen is. En juist in deze tijd is het heel erg moeilijk om uh, publieke partners te vinden. Maar ik denk dat juist het stedelijk, wat daar ook al een verleden mee heeft, daar zeker in deze tijd nog meer uh, naar zou moeten uitkijken. En dat pro pro toch proberen om nog meer uh, uh, bedrijven of particulieren aan zich te binden om. Uh, dit op een of andere manier op te vangen. Ja, dat hoor ik heel erg vaak. Jij hebt jezelf ook bemoeid, zag ik in je cv, met fondsenwerving. Dus het is een terrein dat je kent. Maar het lijkt nu wel of alle culturele en kunstinstellingen in Nederland... zich aan mas op dat fondsenwerven... Nee, uh, en het moet ook geen gelegenheidsexcuus worden... St om, ja. Ja, om te zeggen van we gaan geen subsidies meer uh, uitreiken. Want de markt moet het maar opvangen. Dat wil ik absoluut niet zeggen. Maar... Ik uh, denk wel dat er, uh, dat er... En dat is ook niet iets wat zomaar van de een op de andere dag kan veranderen. Want dat, dat staat mij wel tegen in het uh, politieke debat erover. Uh, politiek trekt zich terug, dus wordt er meer aan de markt overgelaten. Maar dat is echt een mentaliteitsverandering die een aantal jaren gaat duren. Dat kan je niet van de een op de andere dag veranderen. Hmm. Er moet, moet iets veranderen, ook binnen de Nederlandse markt, binnen ja. het bedrijfsleven, om dat op te vangen. In de tijd van Krulle Muller was er wel degelijk weerstand tegen de manier waarop dat museum tot stand kwam. Ja. De relatie tussen. De linkse en de rechtse kerk was toen ook al uh, gespannen. Ja. Wat speelde er toen precies? Ja, het leuke dat was eigenlijk uh, precies de tegenovergestelde situatie van wat er nu speelde. Um, in de tijd dat Helene haar museum wilde bouwen, of uit, dat, het moment dat ze dus die samenwerking met de overheid zocht, dat was begin jaren 30, dus echt het, het hoogtepunt van de economische crisis. Um, en uh, er was natuurlijk grote werkloosheid in Nederland. Er moest ook op alle manieren bezuinigd worden... Uh, het feit dat de regering toch instemde om een lening te geven... aan het grootkapitaal, aan de krullers, aan hun rechtse hobby... zoals het dus door de socialisten werd genoemd... ja, dat schoot inderdaad met name in de, in de linkerhoek in het verkeerde keelgat. Daar zijn ze uiteindelijk wel op teruggekomen toen het museum eenmaal geopend werd. En ze zagen wat een uh, ja, schat aan, uh, aan kunstwerken daar... wat voor belang het ook voor Nederland had. 4.000 bezoekers in het eerste jaar bijvoorbeeld? Ja, Heel dan veel. op zo'n afgelegen plek. Maar ja. het werd zeker gezien als een, uh, een handreiking... naar. Uh, uh, ja, naar een, twee mensen die uh, nou, toch het grootkapitaal vertegenwoordigden... en die eigenlijk hun leuke particuliere kunsthobby... Uh, gefinancierd wilden krijgen door de overheid. Dus dat, het is echt uh, ja, de, de rechtse hobby van toen... is de linkse hobby van nu geworden. Ja. We, gaan, uh, we gaan eens even inzoomen op dat boek van je. Uh, of.nl nogmaals, dat is ons adres. En uh, via Twitter kunt u ook reageren. Twitter.com, hashtag Radio Kunsthof. Ik praat vandaag in Kunstof met uh, Eva Rovers. Zij is verbonden aan het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit van Groningen. Uh, ze is biograaf van een van de rijkste en eigenzinnigste vrouwen van Nederland, Helene Krulle Muller. Een vrouw die teleurgesteld in haar relatie met haar kinderen van de ene op de andere dag kunst ging verzamelen, met een fanatisme dat er zelden is vertoond. Soms kocht ze honderden kunstwerken, waaronder van Gos in één. Jaar. Ze bouwde in hoog tempo haar kunstcollectie op... en schonk deze vervolgens aan het Nederlandse volk... door het bouwen van een eigen museum dat een jaar voor haar dood in 1939 werd gerealiseerd. En dat museum kennen wij natuurlijk allemaal onder de naam het krullen Museum. Jij hebt haar geschiedenis beschreven. Het is een indrukwekkend boek, zoals ik al zei, De Eeuwigheid Verzameld. Een, uh, een biografie die uh, twee weken geleden werd vereerd en bekroond... met de tweejaarlijkse Erik haaselhof Rolfsema biografieprijs wat houdt dat in, behalve de eer eigenlijk? Uh, nou, in ieder geval grote eer. Ja. <laughs> dat, dat is duidelijk. Uh, en er zat een hele mooie check uh, aan uh, verbonden. Dus dat, uh, Te ja. besteden naar eigen inzicht. Ja, ja. dus uh, daar kan ik weer een tijdje van werken <laughs> aan mijn nieuwe biografie. Ja. De, waar, de, de mooiste uh, biografieën waren onder andere bijvoorbeeld... Uh, Fik van der Rijt met Elschot, ja. maar ook andere biografieën. Uh, waren genomineerd, dus het is, uh, moet voor jou zeer eervol zijn dat jij... Uh... Ja, absoluut. Er zaten een aantal... Uh, ik had het ook absoluut niet verwacht. Er zaten een aantal... Uh, F.B. Hots, hè, staat er ook bij. Hots, ja. Uh, de ook de een heel mooi boek. Van, ja, een biografie van, uh, van Vazalis. Dus er zaten een paar... Uh, ja, en de biografie van Koning Leopold. Uh, er, ja, dus ik was uh, echt bijzonder verrast dat ik uh, daar... Dat ah, jij naar voren kwam, ja. ja. Uh, voor ons is dat in ieder geval een mooie aanleiding om je uit te nodigen. en om eigenlijk goed te maken wat wij in het verleden verkeerd hebben gedaan. namelijk je niet eerder uitnodigen bij de verschijning van je boek. Het is een, een, een avontuur. wat voor jou begon met een koffer met 3400 brieven. De kist of de, de koffer van Deventer? Uh, de kist van Van, Deventer. Ja, van ja, Deventer. Sam van Deventer. Sam van Deventer was uh, een, een vriend, een huisvriend van Helene kröller uh, heeft Twintig uh, jaar jonger was hij... en heeft eigenlijk een heel leven lang opgetrokken met het echtpaar... Ja. Anton en Helene Kröller-Muller. Um, maar was ook um, ja, cruciaal in, in latere ontwikkelingen binnen de familie. En die zijn niet allemaal zo even prettig verlopen. Um, die, die, die, uh, die brievenkoffer, dat moet voor jou gewoon de droom zijn geweest. Ja, dat is volgens mij de droom van iedere biograaf. En dat is, uh, het is ook eigenlijk een luxe. Een luxe probleem moet ik wel erbij zeggen. Want het is ook ongelooflijk veel. Um, wat maar trof het je is... aan ja, 3400 brieven. 3400 brieven, grotendeels door haar geschreven, maar ook brieven tussen haar en haar echtgenoot, uh, grotendeels aan haar, uh, dus ook aan Sam van Deventer geschreven, maar ook aan haar kinderen. Maar er zaten ook foto's in, er zaten uh, documenten in, bijvoorbeeld over de oprichting van het museum, over de schenking aan de staat van de collectie, uh, van alles en nog wat. Het was echt dagboekjes, uh, heel belangrijk, een heel mooi jeugddagboekje van haar uit de jaren 1880. Het, is echt, het was echt het leven in, in zo'n kist. En dat is iets wat je ja, waar je als biograaf inderdaad alleen maar van kan dromen. Dat je, het, is, het was zeker niet compleet. Maar het was uh, een hele, hele rijke bron. Ja. Die kist die is al eerder open gegaan dan dat jij er was. Dan dat jij had ingetekend voor deze biografie. Want er is zelfs een officiële advertentie in de krant uh, geweest... in NSC Handelsblad om een biograaf te zoeken ja. die dit aan zou kunnen. Je hebt daarop ingetekend. Die, die kist was al open en dat is van cruciaal belang. Want eigenlijk had die kist gewoon dicht moeten blijven. Deze brieven waren niet voor publicatie in de eerste instantie. In de eerste instantie niet, nee. Sam van Deventer, de ontvanger van de meeste van die brieven... heeft zo altijd Bewaard. Er is op een gegeven moment ook een Sam van Deventer Stichting opgericht... die die kist echt heeft beheerd. Die was niet toegankelijk... Um, je kon als onderzoeker een aanvraag doen en dan gingen ze vanuit de stichting kijken of ze daar een passende brief bij konden vinden. Maar in principe was die gesloten en toen um, uh, de, de, de zoon van Sam van Deventer overleden is, toen heeft de stichting besloten dat het tijd werd om die brieven toch uh, in de vorm van een legaat aan het Krullenmulemuseum uh, over te dragen, zodat het onderzocht kon worden. En dat was... Voor het museum inderdaad het moment om, uh, om een biograaf te zoeken. Ja. Hoe bepalend is de inhoud van die van die uh, kist gebleken voor jou, voor jouw onderzoek? Ja, heel bepalend. Omdat er uh, tot die tijd er is natuurlijk al wel het een en ander over haar geschreven... in de loop der jaren. Het is natuurlijk iemand die heel erg tot de verbeelding spreekt. En, en dat, is ook, wat, dat heeft er ook toe geleid dat er toch een wat karikaturaal beeld van haar ontstaan is. Wel, welk beeld was dat? Nou, een dame eigenlijk een, een, een enorme arrogante ijskoningin... die hoog in de toren van Sint-Hubertus de ene architect naar de ander ontsloeg. En een beetje het geld van de mannen doorheen jaste. Dat was toch eigenlijk wel het beeld? Wat en dan er, hebben we het over architecten van naam. Hè? Ja, als berlagen van velden, Mies van der Echt niet de minste. Nee. Uh, dus dat, uh, dat, dat is absoluut het beeld dat heel lang heeft bestaan. Echt een clichébeeld. En daar zit natuurlijk een kern van waarheid in. Ik zal absoluut niet zeggen dat daar niks van waar is. Maar uh, wat zo ontzettend mooi aan die brieven was... was dat het, uh, ja, ik kon van haar echt een round character maken. Ik kon uh, dat clichébeeld uh, veel van veel meer lagen voorzien. Dus ik kon laten zien waarom ze inderdaad die hele arrogante houding aannam... waarom ze zo verschrikkelijk moeilijk deed altijd... waarom ze zo eigenzinnig en zo koppig was. dat um, ja, later ook een andere kant aan zat. dat ja. ze ook bijvoorbeeld heel gepassioneerd en heel liefdevol was. Plus het mooie van die brief is natuurlijk ook... dat ze behalve over zichzelf ook echt over haar tijd schreef. En het is een correspondentie van 30 jaar. Dus je ziet ook echt je ziet alles veranderen. Je ziet de Eerste Wereldoorlog trekt voorbij... opkomst van nationaal socialisme. Dus het is, op allerlei fronten is dat een hele rijke... Zijn die brieven een hele rijke bron geweest? Ja, want, want laten we eens een poging doen om, om haar karakter enigszins uh, recht uh, te doen. Uh, het, het was een hele eigenzinnige vrouw. Die min of meer verveeld misschien zelfs wel. Maar in ieder geval een, een rijke uh, uh, vrouw die niet heel veel omhanden had. En die iets zocht, uh, een bestemming in het leven zocht. Zo zeg ik het denk ik wel goed hè? Uh, nou, ze zocht vooral naar een soort zingeving. En het was iemand, ik denk, ze was niet verveeld. Het was absoluut niet iemand die uh, letterlijk niet die stil kon zitten. Het was iemand die al vanaf een hele jonge leeftijd uh, uh, veel las. Uh, vooral veel filosofische boeken las. Uh, zich echt, uh, ze, ze mocht geen opleiding volgen. Want dat was natuurlijk niet uh, keurig netjes voor een dame. Maar ze, gewoon door zichzelf uh, te onderwijzen heeft ze zich heel erg ontwikkeld. Uh, dacht veel na over het geloof, over de plek van spiritualiteit in het leven. En zij, maar kon dat niet kwijt bij de kerk of bij een, een standaard geloof. Uh, dus zocht met name in die filosofie uh, zocht zij naar een vorm van zingeving... en uiteindelijk vond ze dat uh, in de kunst, in de kunstbeschouwing... En uh, ja, ze had natuurlijk het grote geluk dat ze uit een welgestelde familie kwam. Dat ze met een man trouwde die de rijkdom nog vergroot. En dat ze dus de mogelijkheid had om die kunst inderdaad echt tot, een, uh, ja, tot, tot uh, haar eigenlijk te maken. Ja, en, en want, daar, want de, hoe verklaar je, je dat zeven? dat uh, vrij, ja, vrij abrupt overkomt in haar leven? Ja. Ze, ze, ze, uh, je krijgt kennis aan Bremmer, een, een grote kunstpedagoog, die eigenlijk, uh, ja, je zou het nu een workshop beeldende kunst noemen, maar die in ieder geval yes. lesgeeft en mensen vertelt over, over kunst. Ja. En daar wordt ze door aangestoken en dan in één keer uh, ontvlamt het. Het is ja. vrij plotseling. is vrij plotseling, want ze heeft eigenlijk de eerste helft van haar leven, heeft ze nauwelijks iets met kunst of cultuur te maken gehad. Ze komt in een milieu. Absoluut zakenmilieu. Uh, uh, is ook op het moment dat ze met Anton Kruller trouwt... Uh, eigenlijk leeft ze echt het leven van, van een directeursvrouw. Ze krijgt vier kinderen, ze runt het huishouden, noem maar op. Dat huishouden wordt steeds groter en de huizen zelf worden ook de, ja, steeds groter. Ja, dat ook. De bezittingen worden ook steeds meer. Maar, uh, dus dat, dat, is, dat is tot ongeveer haar zes, uh, zevenendertigste. Ja, dan ontmoet ze Bremmer en dan vindt ze echt in de manier... zijn manier van kunst beschouwen was niet alleen, of zeker niet... wat zien we in een schilderij, dat was absoluut niet waar het hem om ging. Hij probeerde mensen te laten zien, uh, te, op zo'n manier naar kunst te laten kijken... dat ze dat, ja, een soort spirituele ervaring uh, daaruit konden halen. En dat sprak Helene heel sterk aan. Dus dat, dat, was, al, dat was, een heel, was voor haar echt een beetje een... Of een beetje, het was voor haar een openbaring. Het was voor haar een, een, een, een vorm van zingeving. Iets wat richting kon geven aan haar leven. Iets wat ze dus niet in het geloof had gevonden. En wat ze ook niet, wat ze later had gedacht. Um, uh, bijvoorbeeld in het gezinsleven had gehoopt te vinden. Ja, want daar drijft de kurk, dat is eigenlijk ook de kurk van dit verhaal. Dat gezinsleven van haar, zij en haar vier kinderen, misschien ook wel zij en haar. In haar huwelijk met haar man, wat overigens niet een slecht huwelijk, geloof ik, was. maar misschien wel een enigszins verstandshuwelijk. Uh, daar, daarin voelt zij zich duidelijk niet bevredigd. Nee, dat was absoluut niet genoeg. Um, ze had daar ook heel geëxalteerde verwachtingen van. Het was ook wel. ze had in eerste instantie het idee van: als ik maar mijn plicht doe. en dan, dan komt het allemaal goed en dan kan ik alle. Levensinzichten die ik voor mezelf verworven heb, ook overdragen aan mijn kinderen. Maar die kinderen, ja, die voldeden niet aan de verwachtingen die zij had. En zij is daar, wat dat betreft, ook ontzettend rigide in geweest. En uh, uh, niet bepaald uh, uh, inlevend. Ze vond het heel moeilijk dat haar kinderen een eigen, ja, richting in het leven kozen. En iets anders gingen doen dan wat zij. En niet zij... op haar leken, eigenlijk? En ook absoluut niet op haar leken. Nee, niet dezelfde. Haar dochter wel. Die had wel dezelfde ambitie. Um, maar ja, zo koos toch ook voor een heel andere invulling van het leven. En uh, ja, zij, uh, zij was daar echt hevig in teleurgesteld. Op een manier... Die brieven, dat ja, behoorde ook wel tot... Uh, uh, ja, waren een aantal brieven die behoorlijk uh, indrukwekkend waren. En de manier waarop ze over haar kinderen schreef... Dat, uh, ja, ik heb ze af en toe toch al met bijna een soort plaatsvervangende schaamte uh, overgelezen. Heel eerlijk. Uh, ze, ze spaart zichzelf ook absoluut niet. Maar wat voor dingen schreef ze? Uh, nou, dat ze dat haar kinderen... Dat ze, daar toch, uh, dat ze van ze houdt uit een soort plichtsgevoel. En dat het, uh, dat het nou eenmaal moet omdat ze een moeder is. Maar dat, het, uh, ja, dat ze toch eigenlijk niet zo van ze kan houden... als dat ze had gewild. Omdat ze dus inderdaad niet zo op haar lijken en niet diezelfde... Uh, ja verheven ambities en verwachtingen van het leven hebben. ja dat, Ik moet wel zeggen dat ik dit het lastigste onderdeel van, van de hele biografie ja. is. Ook wel het spannendste onderdeel. Maar uh, er staat een foto in die eigenlijk alles zegt. Die kunnen we op de radio niet zien. Maar ja. daar moeten luisteraars ons dan maar op vertrouwen. Het is een portret van moeder en dochter... Je ziet de symbiotische verhouding die ze hebben, die zie je eraan af. Ja. Je leest over deze dochter en je ziet dat ze een enorme belangstelling heeft voor kunst en cultuur. Dat ze enorm intelligent is en, en eigenzinnig. Ambitieus. Ze ja. lijkt eigenlijk gewoon precies op de moeder. Ja. En op de een of andere manier dult die moeder dat dan ook weer niet. Dus daar zit ook een ja. raar soort spanning op. Nou, het, het, het, uh, uh, dat ging een hele tijd, was dat heel goed. Was het inderdaad een symbiotische verhouding? Of, en was die dochter ook echt een beetje haar... Uh, nou, ja, de, Evenbeeld? Ja, degene die het voort zou zetten. En die, die foto's, en het is bijna een spiegel. Het lijkt net alsof ze tegen een spiegel aanstaat, maar ja. het, is, het is haar dochter. Um, maar aan de andere kant, die dochter die kiest er op een gegeven moment voor... Helene wil haar heel graag alle vrijheid geven. Ga studeren, ga uh, een loopbaan, doe, maak carrière, alles wat zij zelf niet had gekund... En die dochter die kiest er uiteindelijk voor om uh, te trouwen met de man van wie ze houdt en kinderen te krijgen. En die en... man naar het buitenland te volgen. Ja, en dat is iets wat, wat, wat Helene, dus de moeder, uh, haar nooit, uh, eigenlijk nooit vergeven heeft. Dus de, de vrijheid die ze zelf niet gehad had, die, die forceert ze eigenlijk op uh, bij de dochter. Maar dat... Ja, uh, ja en, en haar dochter, dat, ik heb ook een aantal brieven van die dochter gelezen aan haar toen verloofde, die inderdaad schrijft, mijn moeder wil dat ik een, uh, een dubbelganger van haar word en dat kan ik niet. Dus ze was zich daarop ook heel erg van bewust. Die drie zonen, want er zijn ook nog drie zonen... zijn er ook nog, ja. De, de, ik heb er niet veel verstand van, maar toen ik je boek uit had... dacht ik, nou, die lijken waarschijnlijk gewoon wat meer op hun vader. Want die Anton, haar man... waar ze toch een, een prettige, uh, prettig huwelijk mee had, denk ik... dat uh, was een man die misschien wat oppervlakkiger was... of wat minder geïnteresseerd in ieder geval... in de verhevenheid van de kunsten. Mm, nee, dat, dat is eigenlijk ook niet zo. Want hij, hij is altijd wel... Um, hij moest er inderdaad wat langer aan wennen dan zij... maar zij, hij heeft uiteindelijk wel... Uh, hij, ja, heeft altijd erg gewaardeerd dat zij hem de ogen heeft geopend... voor de moderne kunst. Um, en die zoons, ja, dat was juist het hele probleem. Als ze een beetje, als wat meer op hun vader hadden geleken, als ze wat meer dezelfde um, uh, uh, doortastendheid, doortastendheid en zakelijk instinct hadden gehad, dan was het ook misschien niet zo'n probleem geweest. Maar dat was dus juist het hele probleem dat ze overduidelijk hun vader niet konden opvolgen in dat grote, in die multinational die hij uh, gaande hield. Dat was dat was juist een van de grote problemen. En die, dat, ja, dat, al die teleurstellingen die hebben er wel toe geleid dat zij zich juist, juist daarom zo op die kunstverzameling heeft gestort. Dat werd eigenlijk haar vijfde kind, om het zo te zeggen. Ja, en, en die plek van de kunst werd dan gedeeld met een man die twintig uh, jaar jonger was en opeens uh, het gezin binnenkwam. Ja. Sam van Deventer, de man die we al noemden. De man die, die aan wie ze zoveel brieven, schreef. Ze zoveel ja. brieven schreef. De man die, die op, op een paar meter afstand van het echtpaar Krille Müller is begraven. Ja. Op ja. zijn verzoek en met haar toestemming. Ja. Uh, een man die dus in alle opzichten bij de familie hoorde... maar die wel een weg heeft gedreven tussen Helene en uh, de kinderen. Hoe oh, is dat verlopen? Ja... Sam van Deventer kwam uh, rond 1908 uh, met de krullers in aanraking. Hij, uh, hij deed dezelfde opleiding als, uh, als de kinderen. Uh, kwam bij het bedrijf van de krullers uh, van, met, bij Muller en Co uh, in dienst. Um, werkte zich daar heel snel op. En uh, Helene maakte met hem kennis omdat hij dus kwam solliciteren bij dat bedrijf en um, ja, een, een, een, een enkel kaartje leidde heel snel tot een correspondentie. En zij vond... Hij was dus inderdaad... Hij was letterlijk van de leeftijd van Helene junior, dus van de dochter. Uh, bijna twintig jaar jonger. En um, zat bij hen op school. Kortom, het, had, echt, het was, had eigenlijk een vriend van die kinderen kunnen zijn... Uh, maar wat zij dus in haar kinderen niet vond, dat vond ze bij hem wel. Hij was, echt een, uh, hij was eigenlijk als was in haar handen. En hij wilde heel graag van haar leren. Wilde wel inderdaad al die inzichten die zij had uh, gevormd uh, overnemen. Wilde wel heel graag van haar leren over kunst en over filosofie. Elle lange brieven schrijven over boeken en tentoonstellingen die ze hadden. Hij aan wat, hij? Aanbad, ja, hij hing echt aan haar lippen. En uh, hij was, Zij was natuurlijk ook een soort vrouw dat hij helemaal niet kende... Een, zelfstandige, zeer ontwikkelde vrouw... die ook nog eens een keer kunst verzamelde... die eigenlijk bijna niemand op dat moment serieus durfde te nemen... Dus dat ging voor hem een wereld voor, voor hem open. En dat, uh, ja, die, die ontvankelijkheid en die, inderdaad die aanbidding. dat is iets wat, wat, ja, wat haar kinderen natuurlijk niet hadden. Dat is toch, ja, die gingen hun eigen weg. En dat kan je ze ook niet kwalijk nemen. Maar dat, haar uh, echtgenoot ja. had niet zoveel uh, moeite. Helemaal niet zelfs met de aanwezigheid van deze Sam van Deventer. die overigens ook gewoon op reis ging met haar. en ja. uh, heel veel thuis kwam en een hele hoge positie uiteindelijk binnen het bedrijf heeft uh, bekleed. Ja. Hij heeft haar... ook binnen het bedrijf eigenlijk de positie ingenomen. die een van die zoon eigenlijk natuurlijk had, had in moeten nemen. Ja. Dus hij is uiteindelijk de rechterhand van Anton geworden. Ook binnen dat bedrijf. Dus zowel voor Anton als voor Helene was hij uh, ja, echt de, de heel rechterhand. En heel figuur. belangrijk. Ja, ja, de belangrijkste figuur. Ja. Die kinderen die hadden daar wat meer problemen mee. We gaan even luisteren naar een fragment uit een documentaire... die vorig jaar is uitgezonden, waarin jij voorkomt. Eva Rovers, de biograaf. En jij bent op pad met de kleindochter... Van Helene Kr Krullenmuller, de, de dochter van de dochter ja. van Helene. Dus Helene Junior en daar de dochter ja. van. En op het moment van, van opname is deze dame al 94 jaar. Jij schuifelt met haar door het oude huis. Zij kijkt naar een trouwfoto, het 50-jarige huwelijk van haar uh, grootouders. grootouders. Ja. En zij uh, haalt langzaam maar zeker herinneringen op. En nu is uh, die foto gemaakt toen waren ze 50 jaar getrouwd. En toen was ik hier gelogeerd. Want ik had mijn eindexamen gedaan. Ik was een paar weken gelogeerd. En toen moest, kwam de fotograaf. Dus we moesten allemaal hier de theekoepel. En dit is van Deventer en mijn grootmoeder. Maar uw moeder staat niet op de foto... Huh? Uw moeder? staat, nee, niet, op staat niet op de foto, ik nooit. Die kwam nooit hier? Nee. Nee, is ze nooit in sint geweest? Nee. Ja, ze is er waarschijnlijk is ze geweest. Maar als ze van Deventer er was, kwam ze niet. Dan wilde uw moeder niet hier zijn? Ja, die verhouding was niet zo goed. Ja, ik vind het niet prettig om uh, die geschiedenis te herhalen. want dat doe ik niet tegenover mijn moeder, want die kan niet uitstaan. Toen van deventer kwam, is die verwijdering tussen god en mijn moeder. Ontstaan. Ik ga daar niet over praten. Het Wieg, ze gaat er niet over praten, ja. maar ze heeft eigenlijk al genoeg gezegd. Zij uh, is de kleindochter van Helene, Helene krulle muller Onderwerp van de biografie van Eva Rovers. Een bekroonde biografie, een interessant boek... over een zeer eigenzinnige kunstverzamelaarster... die een eigen museum heeft opgericht... die uh, ervoor gezorgd heeft dat heel Nederland... de mooiste van Gochs, uh, Cézannes en andere uh, werken heeft gezien... maar die toch wat meer problemen had om in eigen huis en bij eigen haard... de zaak op orde te krijgen. Eigenlijk heeft ze een, een, een tamelijk beroerde verhouding met haar kinderen uiteindelijk uh, gekregen. Uh, wat we niet hoorden in dit fragment. is dat Hedwig. Daar komt, dat zegt ze later in de documentaire. heeft ze het zelfs over, over een ménage à trois. Ja, ja. En dan heeft ze het over haar vader, uh, haar grootvader, haar grootmoeder. en. en Sam van Deventer. En Sam ja. van Deventer. Ja. Ja. Dat suggereert eigenlijk een seksuele relatie. Ja, en dat is natuurlijk ook een, een verhaal wat, uh, wat jarenlang uh, heeft, uh, heeft gespeeld en wat altijd is gesuggereerd. Um, en nou goed, ik heb het in mijn boek ook uh, omschreven. Sam van Deventer is zeker een tijd lang ontzettend verliefd geweest op Helene Krullenmuller, zeker in die eerste jaren. Um, maar die verhouding was toch vooral heel erg platonisch. En het was er, hij was echt een soort zielsverwant voor haar. Hoe weet jij als biograaf. Uh, dat, dat het niet geconsumeerd is. Ja, dat weet je niet. Nee, dat weet je. Ik, ik ben er niet bij geweest. Nee. Dus dat, dat weet je niet. Het enige wat je kan doen, en dat heb ik in de biografie proberen te doen... is uh, laten zien wat ik weet, wat, wat er in de brieven staat... Uh, en uh, daarbij aangeven wat ik denk, zoals ik denk dat het uh, in elkaar gezeten heeft, op basis van wat ik heb gelezen. Wat aannemelijk en, uh, is. Wat aannemelijk is. Uh, maar ja, als je als lezer wat anders, uh, daar een andere conclusie aan verbindt, dan, uh, dan is dat zo. Uh, maar gezien haar persoonlijkheid, gezien, uh, ik denk ook dat juist die, uh, die relatie en die correspondentie 30 jaar lang heeft stand kunnen houden. Omdat er dus inderdaad... Het, het heeft altijd geborreld. Het heeft altijd, er heeft altijd een spanning gezeten. Um, en zij heeft daar ook absoluut aan toe willen geven, denk ik. Maar ze heeft het nooit gedaan, omdat ze gewoon een ongelooflijk principieel... Iemand was. En iemand die ook haar huwelijk uh, uh, heilig, uh, als heilig beschouwde. En het ook niet tolereerde als bijvoorbeeld een van haar zonen... wekenlang bij zijn eigen uh, vrouw wegbleef. Precies. En, nee, en e nee. even helemaal onzichtbaar was. Ja, absoluut. En met zij alle had, gevolgen van die. Ja, zij had daar hele, hele sterke opvattingen over... En um, ja daarbij komt ook dat Anton Kruller was ook iemand die... die het was een, een hele uh, liberale man. was ook iemand die haar uh, inderdaad alle ruimte gaf om zich te ontwikkelen. Iets wat ook niet iedere echtgenoot in die tijd gedaan zou hebben. Maar hij zou het absoluut niet geaccepteerd hebben... als, als daar een, uh, uh, een, een seksuele relatie was geweest, als hij daar weet van had gehad. Maar dat is iets wat... Um, nou, vooral op basis van haar karakter en op basis van de brieven die er zijn, uh, in, die, in die tijd uh, zijn geschreven. Want even voor de is duidelijkheid. Het on, is het onwaarschijnlijk. Uh, Want uit die brieven blijkt wel dat zij enorm worstelt met dit onderwerp. He? Heel erg, ja. Ze heeft dat ze zeven... zich aangetrokken voelt ja. tot hem. Ja, nou ja, dat is, dat is dan het, het paradoxale eraan. Juist omdat ze dat zo schrijft. Ze heeft op een gegeven moment een brief geschreven van, ik meen, 31 pagina's. En dat ook gedurende drie dagen. Dus dan, dan, ze schrijft de hele avond, ze houdt op, gaat slapen, staat weer op, gaat weer schrijven. En ze probeert heel erg voor zichzelf die gevoelens uh, onder woorden te brengen. Maar ze ook te duiden en uh, ze vecht er tegen. En ze, dan geeft ze er weer aan toe en uh, ze vindt het allemaal verschrikkelijk moeilijk. Um, maar juist die worsteling laat zien dat ze. Um, uh, of ja, is er eigenlijk ook alweer een bewijs van dat ze er, dat ze er niet aan toegegeven heeft. Dat ze, de conclusie is uiteindelijk ook dat, dat, hij een, uh, dat zij hem alleen maar als een zoon kan beschouwen. En dat dat ook het enige is wat ze zou willen. En, dat, uh, en daar moet hij het dan mee doen. Daar heeft hij het uiteindelijk ook weer moeilijk mee. Dat, dat wil hij eigenlijk niet. Hij wil als een, ja, als een volwaardige man worden beschouwd door haar. Um, maar goed, dat, ja, dat alles... Um... Maakt dat jij tot deze conclusie bent uh, gekomen. Ja, ook omdat er in latere brieven... Ja, het, het, het, het, het zorgt, de toon die ze ook naar elkaar hebben... En de, uh, ja, het, het is zeer onwaarschijnlijk. Het neemt niet weg dat die kinderen onder een of andere reden... toch met, met het gevoel hebben geleefd dat zij terzijde zijn geschoven... omdat ze niet voldeden... Uh, omwille van een andere jonge man. Van een, van van een, een buitenstaander. Ja, buitenstaande, ja. die, die als, als uh, uh, zoon uh, werd aangenomen in het gezin. Zowel door vader als door moeder. Ja. En jij gebruikt in het begin van dit gesprek het woord ijskonijn. Maar ik moet wel heel eerlijk <lacht> zeggen dat ik dat ook wel dacht toen ik het las. Ja. Van wat een, uh, wat een weinig empathische vrouw. Ja, ja het is zeker niet uh, de meest uh, warmbloedige dame geweest die er is. Uh, die er heeft bestaan. Maar. Um, tenminste, ze, wat ik net al zei, ze was heel principieel. Dus, um, als, uh, en dat was ook een, een houding die ze anderen ook oplegde. Dus als haar kinderen uh, niet zo principieel waren... of af en toe ze een, een zwakte toonde... dan kon ze daar gewoon absoluut geen begrip voor opbrengen. Maar dat heet gewoon dwingend en dominant, toch? Ja, dat was ze ook. Nee, ik wil ook absoluut niet beweren dat ze dat niet was. Het, uh, het, er zit alleen ook een andere kant aan. En dat, is, dat komt uit die brieven naar voren. Dat ze het daar wel heel moeilijk mee had. Omdat ze ook zag dat ze op die manier haar kinderen van zich afstoten blijkbaar had ze, ze was zich daar dus van bewust, maar blijkbaar, uh, en daar had ze veel verdriet van, maar ze kon daar niet, uh, ze kon haar gedrag er niet op aanpassen. Omdat ze, goed, zij had een doel. En, en uh, haar overtuiging was ook dat de enige manier om je, om je doelen te bereiken en om een zuiver leven te leiden, was is om er zuivere principes op na ja. te houden. Nou, die zuivere principes die komen nog een keer voorbij in dit boek. Uh, een, een pijnpunt ook in haar geschiedenis is eigenlijk de manier waarop ze. Uh, zeker uh, in de jaren dertig, met de opkomst van Hitler omgaat. Ja. En zij niet ja. alleen, twee zonen van haar zijn lid geworden van de NSB... en, ja. en hebben zich zeer actief, ook een schoondochter, uh, gemanifesteerd. Ja. Uh, um, maar zij had ook sympathieën voor uh, de gedachten van een groot Duits Rijk bijvoorbeeld. Ja. Ze heeft Hitler een hand geschud. Uh, ook hierin herken je weer dat hele principiële van ja. haar... Ja, ze, ze, was, ze herkende zuiverheid of zo in die ja, theorieën? Of wat was het? Ja, het was een. Uh, uh, nou, moet ik er wel bij zeggen dat zij. Uh, uh, dat dat, dat NSB, daar dat had ze wel een probleem mee. Want dat vond ze toch maar een beetje een ordinaire uh, bende. Dat, daar had ze eigenlijk heel weinig mee. Ze vond het ook heel erg dat haar zoons daar lid van waren. Ehm. Um, maar dus zij is daar zelf ook geen lid van geweest. Maar ze had wel absoluut. De opkomst van Hitler heeft ze heel nauwlettend gevolgd. Ja. Ze schrijft brieven waarin ze bijna hele radiotoespraken van Hitler letterlijk herhaalt. Dus ze heeft echt letterlijk bijna in die radio gezeten. Um, en je ziet in eerste instantie, noemt ze hem een demagoog. En snapt ze niet wat uh, al haar, Want veel van haar familie woont natuurlijk nog in Duitsland. snapt ze niet wat, uh, wat, wat iedereen maar met die man Hij Zij is Duits van had. geboorte, ja, voor de is, mensen ja. die dat nog niet uh, wisten. Ja. En uh, mannen ook trouwens. Sorry? Haar echtgenoot ook? Nee, haar echtgenoot als oh, dat Nederland. Was een ja, ja, ja, ja, zij zelf kwam inderdaad uit Duitsland... en met haar huwelijk is ze naar uh, Nederland, Nederland gekomen. Ja. Maar goed, dus, dus um, in eerste instantie noemde ze Hitler een demagoog... maar ze zag, uh, het ging natuurlijk in die tijd ook slecht met Muller en Co... omdat het ja, met Duitsland het belangrijkste afzetgebied ging, het slecht. En zij zag dat uh, Hitler... De Duitse economie weer op poten kreeg. Dat er inderdaad, dat er snelwegen werden aangelegd, dat mensen weer een baan hadden, dat uh, uh, nou ja, die hele malaise, waar uh, Duitsland in de jaren twintig in terecht was gekomen, werd weer rechtgetrokken. En dat uh, is natuurlijk ontzettend eenzijdig en naïef geweest. Maar dat is wel wat zij, zeker natuurlijk ook vanuit haar uh, perspectief als, als, als, uh, als koopmansvrouw, zoals ze zichzelf zichzelf altijd noemde, was wel voor haar belangrijk. Ja. Ze had haar vaderland, want ze was inderdaad een Duitse van, uh, uh, van oorsprong. Ze had haar vaderland ten onder zien gaan. En uh, hoewel ze zeker in, uh, in de eerste jaren in Nederland... heel erg geprobeerd heeft om Nederlandse te worden. Ze heeft zich echt uh, uh, binnen enkele maanden het Nederlands aangeleerd. Zowel schrift als, als taal, uh, gesproken taal. Um, maar met name vanaf de Eerste Wereldoorlog... Uh, toen er een hele sterke Duitse anti-Duitse stemming in Nederland, uh, stemming in Nederland uh, ontstond... Um, werd zij zich wel echt wel weer bewust van haar Duitse achtergrond. Is ze zelfs de rijkste vrouw van Nederland, hebben we het over... naar een uh, veldhospitaal in Luik gegaan... om daar de, uh, de, de vloer te schrobben en de bedden op te maken... in een Duits uh, legerhospitaal. Dus ze wilde echt wat bijdragen. En ze voelde zich vanaf dat moment, ze schrijft dat ook ergens. Deze oorlog, de Eerste Wereldoorlog, heeft mij weer tot Duitse gemaakt. Dus dat, dat was een ook echt een soort ja, identiteits uh, bijna een soort identiteitscrisis. Ja. En is dat ook de reden dat jij dat jij eigenlijk best mail schrijft over die hele verwikkelingen aan de vooravond van uh, de Tweede Wereldoorlog? Ze is natuurlijk een jaar voor het uitbreken van de oorlog. Uh, dus in 1939 is ze overleden. Okay. Dus ze heeft dat nooit meer uh, uh, meegemaakt. Gelukkig maar, zou je zeggen. Maar uh, ik, ik vind wel dat jij een heel milde, milde manier van kijken hebt. Eigenlijk. Nou, ik... Het is denk ik niet mild, ik probeer het in een context te plaatsen. Dus ik probeer door te laten zien wat zij op dat moment kon weten. Ik heb gekeken naar de kranten die zij op dat moment las... en ik weet wat zij uh, dus geweten moest hebben. Dus ze wist van, uh, van de razzia's in Duitsland. Ze wist dat, dat Joodse uh, advocaten bijvoorbeeld hun beroep niet meer konden uitoefenen. Dat wisten ze allemaal... Um, dus ik ben daar absoluut in die zin niet mild over... want het is gewoon ronduit naïef geweest. Heeft Maar nou ja, daar... naïef, of je kan ook zeggen... gewoon opportunisme van een koopmansvrouw. Oh, absoluut, ja, dat was het. En daar, uh... Het ging natuurlijk heel erg om het kapitaal ja. van de familie Carole Muller. Ja, en, en dat het dat, dat bedrijf inderdaad weer... En, maar ook haar vaderland, dat het allemaal weer op orde zou komen. Um, ja, en goed, ik, ik vind dat je als biograaf... Uh, je, uh, je moet eigenlijk geen oordeel hebben. Je moet iemand in zijn tijd plaatsen. Je moet laten zien uh, hoe iemand zich ontwikkeld heeft. Hoe iemand tot bepaalde politieke overwegingen komt. Je moet dat in een context plaatsen. En dan is het aan de lezer om daar uh, om een daar... oordeel over ja, te vellen? Ja, ik vind, ja. dat je daar, ik vind, je vind dat je als biograaf... Ik dat, dat is zo, zeggen, ja, Je, moet, je ja, bent een ja, soort ja. huisarts, dus je moet eigenlijk gewoon ja, heel... Ja. Uh, maar dat is ook een objectief... beetje de illusie van de objectiviteit. Van, het is natuurlijk hoe je de geschiedenis rangschikt... hoe je hem uiteindelijk ook leest. Uh, ja, dat, dat laat ik zeggen, al, er ja. is net een biografie verschenen, een biografisch werk over W.F. Hermans. En daar wordt enorm ingezoomd op zijn uh, sympathieën, uh, die wij nu als fout zouden uh, ja. beschouwen. En uh, ja, het is ook de manier waarop je het vertelt, dat natuurlijk is maakt. is. ook zo, maar in het geval van Helene Krullemulik, ik zat geen enkele politieke invloed. Uh, ze, ze, heeft niet, ze heeft niet bij een partij gezeten, ze heeft niet uh, in Duitsland nog enig uh, politiek werk verricht, of wat dan ook. Haar grote verdienste is dat zij die collectie heeft samengesteld en dat zij in de jaren dertig, oké, okay, ze is een keer in Nuremberg geweest, maar het belangrijkste wat ze in de jaren dertig heeft gedaan, is gezorgd dat dat museum gebouwd kon worden, dat haar collectie in een stichting werd ondergebracht, dat haar collectie dus voor de, voor de eeuwigheid letterlijk uh, behouden zou blijven. En... Ik wijt een hoofdstuk aan haar politieke uh, opvattingen. Maar ik, ja. kijk uiteindelijk is ze kunstverzamelaagster. Ja, Laten we is, als troost uh... troostig <laughs> zeggen dat het een heleboel entartete uh, kunst was... Die, die ze onderdak heeft geboden. Ja. En dat haar amant, die geen amant mocht zijn, Sam van Deventer... Uh, die na haar dood de directeur werd van Krillenmuller Museum... nog na de oorlog vast heeft gezeten... vanwege toch iets te uh, ja, nauwe zakelijke contacten... Uh, met, de ja. met de Duitsers. En ja. dat deed hij allemaal omdat hij die kunstcollectie wilde. Ja. Ja, althans, dat ja. is altijd zijn verdediging geweest. Dat is zijn argument geweest, ja. ja. Want, uh, goed, al die van Goghs die werden natuurlijk in Nazi-Duitsland absoluut niet uh, getolereerd. Uh, absoluut niet. Nee. Nee. Dus dat... nu, nu maak ik een hele rare sprong uh, van deze hele interessante vrouw naar een man die wij allemaal nog gewoon kennen van televisie. Terwijl er van uh, Helene Krulle-Muller amper bewegende beelden bestaan. Want je hebt dit voltooid en dat heb je met vlag en wimpel gedaan. En dat heeft ook meteen betekend dat je een prachtige andere uh, klussen in je schoot geworpen kreeg. Namelijk Boudouw en Wie ja. Weer zo'n verhaal met een, met een kist vol brieven. Die eigenlijk niet open mocht. En die Hans Renders, als ik me uh, goed heb laten informeren. Jouw promotor ook uh, in Groningen. Heeft losgewrikt uh, bij de familie. Hij vertelde... Uh, daarover dat het een drie jaar heeft gekost om de familie zover te krijgen... en dat de erven destijds, vier broers en de moeder van Boudewen Bug. een contract hadden getekend dat het archief tot 2030 gesloten moest blijven. En om dat open te breken heb je van iedereen een handtekening nodig. En ik heb steeds consequent en eerlijk uitgelegd wat een biografie is. Ik geef vertrouwen op voorhand en daarna heb ik ook een biograaf, biograaf niet aan een touwtje. Die biograaf, dat ben jij. Ja. Nou, dan staat je al vrij goed, toch? Weer met een, een open koffer. Ja, nou ja het, het persoonlijk archief inderdaad, uh, van Boudewijn. Dat, uh, dat, dat was inderdaad of is ondergebracht bij het Letterkundig Museum. En de bedoeling was inderdaad dat dat gesloten zou blijven. Wat behelst dat uh, archief? Van alles en nog wat. Uh, daar zit ontzettend veel correspondentie in: uh, correspondentie van Boudewijn met schrijvers, maar ook met politici. Uh, noem maar echt heel erg divers. Um, maar bijvoorbeeld ook uh, singeltjes en uh, posters. En, uh, dingen die hij verzameld ja, heeft. Ja, de gekste dingen. Dus en hij verzamelde is, uh, heel veel geloof ik. Yeah, ja, het is wel voornamelijk uh, zeg maar het literaire archief. Want zijn echte verzameling, zijn boekenverzameling zijn destijds uh, allemaal geveild. Dus dat is allemaal verkocht. Maar er zitten toch wel hele grappige uh, voorwerpen ook nog in. Dus dat maakt het allemaal wel heel tastbaar. Ja, We krijgen net een mail binnen van een luisteraar. Na de oproep van mij om dingen in te sturen. Dag Eva, ik heb voor u een korte briefwisseling met Boudewijn Bug Uit begin van de jaren tachtig. Maar ik bezit daarnaast heel veel andere, andere persoonlijke voorwerpen... uit zijn nalatenschap, waaronder getrokken kiezen uit Buugs gebit. <lacht> het verbaast me eigenlijk dat u nog niet eerder contact met mij heeft gezocht. Daar staat wel een lachenbekje achter okay. trouwens. Martin de Zoete uit Zwolle. In het Buug-wereldje ben ik een bekende verzamelaar. Ja. Naam al wel tegengekomen misschien... Ja. Ja, ik heb me even erop gericht om eerst even het archief eens even goed door te spitten. Dat is Ze is namelijk... nog niet aan de tanden toegekomen. <laughs> ik ben nog niet aan de tanden toegekomen. Maar ja. ik geef je dit, want dit, dit is waardevol, ja, denk ik. Ja, Dus dit, dit leuk. geef ik je gewoon mee. Dan heb ja. je die alvast binnen. De tanden van Bouwer en Bug. Jeetje, Mina, wat moeten we daar nou mee? Nou, waardevol dus. Um... Jij bent nog wel gewoon met dat archief bezig. En dat kan ja. zomaar een jaar duren, denk ik. Ja, of niet? ja nou het, is, uh, het zijn iets van 75 dozen, iets van 16,5 meter. En dat, uh, ja, dat duurt even om daar allemaal, uh, om echt goed erin te kijken wat erin zit. En dat was ook wel de hele grote meerwaarde dat de familie uh, bereid was om, uh, om mee te werken. En dus inderdaad dat archief opente, uh, al eerder open te laten gaan. Omdat, ja, anders te dan wordt het heel moeilijk. Dan, dan, dan uh, moet je het echt alleen hebben van interviews. Wat ook heel waardevol is. Maar het is toch wel heel fijn om ook echt gewoon primair materiaal te hebben. En, uh, en ja, daaruit te kunnen putten. Ja, Promoter Hans Renders. Overigens wordt dit natuurlijk geen promotie meer. Want je bent nee, helaas, al gepromoveerd. Helaas, ja. Anders had je het zeker uh, gedaan. Had ik, ik net als Boudewijn mezelf dokter dokter kunnen noemen. Maar helaas. Ja, fijn. Was dat echt eigenlijk? Nee, dat, hoort nee, niet dat echt was niet. Dat hoorde bij het gefabuleerde leven van, uh, van Boudewijn Buug. Uh, uh, maar Hans Renders die vertelde ons dat een van de motieven... die hij meegaf aan een familie om, om toch voor 2030 het archief te openen... was dat misschien in 2030 niemand meer geïnteresseerd zou zijn... in wie Boudewijn Bug is. En dat is natuurlijk eigenlijk een heel goed argument. Ja. ja. Want heb jij nou het idee van... ik, ik ben nu bezig met iemand, ik, ik ga nu de biografie maken... over iemand die, die ook echt een boek voor de eeuwigheid verdient... zoals bijvoorbeeld Helene uh, Krullemunnen? Nou ja, wat ik denk dat heel interessant is aan Boudewijn is niet zozeer, uh, of niet alleen uh, zijn uh, het over wat, wat hij heeft nagelaten, zijn boeken, zijn reisprogramma's, alhoewel hij daar nog steeds wel uh, uh, heel veel <laughs> nog steeds heel erg bekend om is. Ik zou nog steeds van te kijken hoeveel mensen uh, uh, ja, daar iedere keer weer ontzettend enthousiast op reageren. Als je die naam alleen al noemt. Maar wat denk ik vooral heel erg interessant aan hem is, is dat hij eh, met name in de jaren 80 eh, en 90 ook nog een rol heeft gespeeld. Hij had volkomen lak aan het onderscheid tussen hoge en lage kunst en hij is daar in echt zijn tijd vooruit geweest. Hij heeft eh, door eh, bijvoorbeeld bij Barend en van Dorp, maar ook in zijn eigen boekenprogramma's, zo enthousiast te, te vertellen over literatuur die mensen al lang vergeten waren. Over het bibliophile boek, over um, de geschiedenis, over poëzie. Noem maar op allemaal onderwerpen die mensen al snel stoffig noemen... of moeilijk noemen. Hij heeft echt laten zien dat, uh, ja, dat je niet een stoffige professor hoeft te zijn... om daarvan te houden. Dat je ook echt, hij heeft mensen echt aan het lezen gekregen, geïnteresseerd gekregen... in geschiedenis. En ik denk dat daar zijn hele grote kracht ligt. Dat hij wat dat betreft... een uh, uh, ja, die, die, die, die, die, ja de, de grenzen echt wel heeft opgebroken tussen die hoge en lage kunst. Ja. Dat dat uh, en trekt, heel inspirerend heeft gedaan. En, trekt, en, en, en trekt, komen er al meteen contouren in beeld van wat voor man je eigenlijk te maken hebt. Want we weten, postuum zijn er wel wat verhalen over hem verschenen. Dat hij enorm veel fabuleerde. Dat hij, uh, hij had zich een, een zoon uh, uh, verzonnen, uh, die, die doodgegaan zou zijn. Dat, Blijkt niet een werkelijkheid te zijn, maar door hem verzocht. Overigens waren dat verhalen die bij leven ook al gingen over mm. hem. Maar zo waren er heel veel dingen waar. waar hij de. ja, wat zullen we zeggen? de realiteit enigszins naar zijn eigen hand zette. Uh, is dat interessant voor een, een biograaf, bijvoorbeeld? Nou, het is in ieder geval een flinke uitdaging. Ja. Dat uh, is één ding wat zeker. Van wat is waar en wat is wat niet waar. waar. Ja, maar aan de andere kant, bij hem was het natuurlijk extreem. Maar dat geldt echt voor iedereen. Helene Krullenmuller was ook niet altijd. Uh, die had natuurlijk met al haar brieven. Ze wist donders goed dat, dat ooit dat daar wel iets mee uh, zou gebeuren. En dat, dat komt er ook wel uit naar voren. Zij was ook een beeld aan het scheppen van zichzelf. Waarvan ze hoopte dat het voor de, de eeuwigheid, eeuwigheid ja, zou ja. halen. Dus wat dat betreft, dan moet je. De enige die je eigenlijk niet kan vertrouwen als je een biografie schrijft, is de gebiografeerde. Die moet je eigenlijk altijd uh, op ieder moment uh, wantrouwen. Met ge op, tenminste, op gezond wantrouwen. En dan bedoel je ook gewoon dagboekfragmenten? Uiteraard, ja, ja. zeker. En, en zeker iemand als Boudewijn die eigenlijk al een heel, als een heel jonge jongen die ambitie had om een groot kunstenaar te worden. Ik, ik weet zeker dat hij al op een hele jonge leeftijd daar ook mee bezig was. Van wat ik nu schrijf, kan misschien later wel eens gebruikt worden. Um, dus ja, dat, dat is één ding. En. Um, uh, ja, als als, um, als. als biograaf moet je toch. Um, ja. Die, die, ja de, de, de, de, de, de balans, zeg maar, zien te vinden tussen aan de ene kant. Uh, wat, uh, of nou ja, laat ik het anders zeggen. Natuurlijk is het belangrijk. Het is een heel belangrijk aspect van Boudwijns leven geweest. dat hij zoveel mystificeerde en dat hij uh, zoveel fabuleerde. Um, maar. Dat zou voor mij geen hoofdonderwerp zijn. Ik, denk dat het, het moet zeker, ik zal er zeker aandacht aan besteden. Maar wat, wat ik veel interessanter vind, is waarom deed hij dat? Waar, waarom had hij de behoefte om het leven zoveel groter, kleurrijker, spannender... wat heb dan je, ook te heb, maken? Ja, en heb je misschien al een beetje een antwoord gegeven met de mededeling... dat hij eigenlijk een leven lang een groot kunstenaar had willen zijn? Nou, ja, dat, dat speelde onder andere, ja. maar het is wel, Vind je dat, je dat hij dat is geworden eigenlijk? Uh, of kun je dat nu nog niet beoordelen? Nou ja, wat ik zeg, misschien niet eens zozeer uh, op het gebied van schrijverschap. Ik denk dat hij daar wel zeker veel grotere potentie had... dan die hij uiteindelijk heeft waargemaakt. Ja. En dat hij ook een beetje ingehaald is door zijn, uh, door zijn eigen succes op andere gebieden. Um, maar ik denk zeker, ja, wat ik al zei, dat hij op het gebied van mensen... Uh, Enthousiasmeren en laat kennis maken met, andere voor, ja, met de moeilijkere vormen van kunst... dat die daar zeker wel heel belangrijk in is geweest. Ja. Wat denk je dat het cruciaalste verschil is tussen deze komende vier jaar... en die vier jaar die achter je liggen? <laughs> uh, uh, nou, twee belangrijke... Aan de ene kant het materiaal zelf. Bij Helene Krulle muller moest ik het natuurlijk echt hebben... van de documenten, van de brieven, van de het nou ja, tastbare uh, bronnenmateriaal... Uh, Simpelweg omdat er gewoon nog maar heel weinig mensen waren die haar gekend ja. hadden. Ja. En bij Bouw en had natuurlijk een heel ander verhaal. Gewoon heel veel mensen die hij gekend heeft, zijn nog in leven en hebben prachtige verhalen. En dat, De uh, gewoon naar deze uitzending. Precies, dus ja, dat, dat, is, dat is al een heel groot, uh, een heel groot, uh, heel groot verschil. En dat, dat, dat maakt het ook wel heel erg spannend. Dat, het, uh, dat je toch weer op een andere manier zo'n onderzoek ingaat. Ja. Ik wens jou daarbij heel veel succes. Ik hoop dat we nu alvast een harde afspraak kunnen maken... dat je als eerste in ons programma zit als je biografie <lacht> van Baud en Bug af is. Zodat we dit keer gewoon... Uh, dat we je niet missen. Nou, het lijkt me een uitstekende afspraak. Fijn. En voor de mensen die het nog niet wisten... Helene krullen De Eeuwigheid Verzamelt. Het boek is dus verschenen bij Bert Bakker. Geschreven door Eva Rovers, zeer de moeite waard. Eva ja. Rovers heeft nog net genoeg energie, denk ik, nu over... om iets op dat tegel Zeker. te zetten. Helene krullen zou zeggen... dit museum is uit verdriet geboren. Nou, ik zal iets of... minder dramatische wendingen. Ja? wat ga je opschrijven? Wat ga ik opschrijven? Ik ga een... een... Een, een zin opschrijven die ik uh, uh, niet zo letterlijk, maar toch in ieder geval uh, geluk... Uh, Wordt niet bepaald door wat er gebeurt in je leven. Maar hoe je omgaat met wat er gebeurt in je leven. En dat is deels geïnspireerd op uh, iets wat Erik uh, Roelsema heeft gezegd. En wat ik een uh, heel belangrijk... De soldaat van Oranje. Ja, ja, maar even heel ja, kort door de, de plafond. Uh, ja, Dank je even. Zometeen uh, twee dingen. En morgen in dit programma de zilveren reismicrofoonwinnaar. De verse zilveren reismicrofoonwinnaar Giel delen. En dat vinden wij natuurlijk ook leuk. Dank je wel voor je komst. Dank heel graag voor gedaan. Want dit was aflevering... Dit was aflevering 2471. Jawel, morgen praten we met Giel Bede over de nacht van Giel. Tot dan. Radio 1. Kenstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. New York, op Radio 1.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 Mijn moeder heeft hem al. En ze was er vast erg blij mee. Libris. Boeken van vlees en bloed. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl slash Monta. Alleen bij Libris. Vloed van Suzanne Smit. Voor maar 4,95. Dit is Radio 1.